One day. ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Zfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Juris Stubenitski met het NOS journaal. De premier van Libië, zei dan is ontvoerd. Hij is uit een hotel in Tripoli meegenomen door gewapende mannen. Ooggetuigen hebben gezegd dat er niet is geschoten... en dat de premier rustig werd meegenomen... Buiten het hotel stond een convooi auto's te wachten en daarin is dan meegenomen. dan is een onafhankelijk politicus en werkte vroeger als diplomaat. In 1980 brak hij met het Gaddafi-regime. Hij zat 30 jaar in ballingschap. Wie hem heeft ontvoerd is nog onbekend. Mogelijk heeft de ontvoering te maken met de arrestatie van de Libische Al-Qaeda-leider door de Verenigde Staten. Veel Libiërs denken dat de Libische regering de Amerikanen heeft geholpen.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 Een grote brand in het Overijsselse Gramsbergen... heeft een wasserijbedrijf volledig in de as gelegd. Er werden korpsen uit Overijssel en Drenthe ingezet om het vuur te bestrijden. Bewoners van tien woningen rond het bedrijf moesten uit voorzorg hun huis uit. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Directeur Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda... staat voor de derde keer op rij bovenaan de lijst... van invloedrijkste duurzame Nederlanders. Die lijst wordt elk jaar door Dagblad Trouw gemaakt... Op plaats 2 en 3 staan, net als vorig jaar, topman van Unilever Paul Polman en ondernemer Maurits Groen, die een solar-ledlamp ontwikkelde. Het weer op steeds meer plaatsen buien. Daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 10 tot 12 graden. Ook morgen en zaterdag wordt het nat. Dit was het NOS-journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 Amsterdam, tussen Muidenberg en Knopendiemen, 6 kilometer. A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 5. De A7 Hoorn Amsterdam voor knooppunt Zaandam 11 kilometer. Vanuit Zaandam op de A8 voor Oostzaan 6. En vanuit Alkmaar op de A9 voor knooppunt Bad Oeverdorp 9 kilometer. Op de ring A10 tussen met Volendam en knooppunt Watergaasmeer 7 kilometer. De nasleep van een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en knooppunt Lunetten over 14 kilometer. Na Den Haag op de A12 bij Nooddorp 6 A15, Gorkum-Europoort, bij knooppunt Vaanplein 10 kilometer vanaf Alblasserdam. Richting Breda op de A16, voor knooppunt Ridderkerk 9 kilometer vanaf de Brechtse Plein. Richting Hoek van Holland op de A20, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Kleinpolderplein 9 kilometer. A27, Almere Utrecht bij Beeldhoven 5. En richting Rotterdam op de N57 tussen Helvoetsluis en en Noord 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En we zitten uiteraard in Hotel Hoogland. En als jullie willen komen, kom alsjeblieft. Het is hier heel gezellig. Ja. En we gaan even kijken wat we vandaag gaan doen. Ja. Wat gaan we mee beginnen? Ja, we gaan beginnen met Erik Holtkamp zometeen over...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 van de VVD. Ja, er zijn wat verrassingen. Er zijn wat verrassingen en dan ook uh, over de Middenboulevard waar Art rampen nog wel het een en ander over te vragen uh, de, en te De uitspraak heeft van de Raad van State is daar is Pas geweest. En we sluiten af met uh, Michel Albert over uh, de nieuwe stichting, nieuwe stichting ondernemersbelangen Zandvoort, ja. die eigenlijk een beetje in plaats komt van ondernemersplatform Zandvoort. Ja. En we gaan vragen wat zij nou toe te voegen hebben aan uh, datgene ja. wat het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 om extra leuk om de route te gaan doen, lijkt me. Maar het, hij is al, de, de, de wethouder toon heeft het startschoord al gegeven, hè? Dat is al gebeurd. Of, of is dat? Uh, Volgens mij gebeurt het om 11 uur om vanmorgen. 11 uur in, ja, de, in de krocht. Dus mensen kunnen daar ja, mensen als, kunnen daar naartoe, naartoe gaan ja. om te gaan kijken. Ja. en om 12 uur is de uh, de, uh, de uh, overdracht zeg maar, van het statieportret in het Raadhuis.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 een specifiek portret wat hier in Zandvoort te hangen komt. In de raadzaal, ja. In de Dus er zijn ook uh, Zandvoortse kunstenaars gevraagd om zeg maar, daar aan mee te doen. Ja, binnen het BKZ-bestand zijn er uh, drie uitgekozen. Dat zijn uh, Loos ja, Is dat niet een beetje uitzonderlijk? Want in de meeste openbare zalen, gebouwen, hangen van die uh, obligate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 Uh, Nick Meijer en de griffier, Henk uh, van Stevenink. En, uh, ja, er waren woorden als, als stijlvol, uh, waardig, uh, gedistingueerd en uh, vriendelijk. Ja, want dus, uh, ja, ja, dat... het is natuurlijk de bedoeling... dat dat toch wel een behoorlijke tijd blijft hangen. Hè? Dus het, uh... Ja, tot Amalia aan de macht komt, denk ja, ik. Hè? Dus ja, dus dat is, dat is, dan moet het ook wel iets moois ja, zijn. Ja, ja, en ik vind zelf dat het toch ook gelijkend moet zijn. Mensen moeten wel meteen herkennen dat, dat hij het is. Ja. Ja. Maar nu het nog geheim is, wanneer wordt het onthuld? Om twaalf uur. Om vandaag? Ja, ja. Ook in, in de raadzaal? Oh, in de raadzaal? Ja, van het gemeentehuis. Daar kan iedereen naartoe? Iedereen kan daar naartoe, ja. Dat, spannend. Ja, is Spannend voor jou. Ja. Met een, en, een praatje van de burgemeester. en Ik moet zelf ook nog een gewoon woordje spreken daar. Dus. Ja. En dan maar afwachten wat, wat de mensen ervan zeggen. Ja, ja, ja. ja.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 uh, het is een heel belangrijk. Oh ja. Goed, uh, maar voor wat jou betreft... Uh, zometeen de, de rondwandeling langs de ateliers. Uh, nou ja, de zilp ligt te ver weg. Daar ben je Exposeer je nog wel wat in Zandvoort? Uh, ja, nu tijdens de open atelierdagen in, heb ik mijn in werk. In de bus? Nee, in, uh, of in, in mijn zicht? eigen woonhuis. Hè? In je eigen woonhuis? Ja, ik woon op de Weg. Oké, okay, en dus dat zit in de route? Dat zit in de route, ja. Ah, Nummer 15 okay. is het, geloof ik. 15. Goed, dat wordt dus wandel.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 ja, ik heb dit jaar een beetje verstek laten gaan. Omdat ik met het project van Willem-Alexander ja, ja. zat. Ja. Dus, uh, ja. maar Hoe voor lang ga... ben je daarmee bezig geweest? Nou, ik heb er vier gemaakt: vier uh, portretten. En dan dit kleintje nog. En ik heb nog een portretje van Maxima ook gemaakt. Die zijn allemaal, uh, worden allemaal geëxposeerd uh, in mijn woonhuis. Ik heb ook de gemeente de keuze gegeven welke ze wilden. Dus een van die vier, daar hebben ze een keuze uit gemaakt. En uh, ja, de mooiste hebben ze gekozen, vind ik zelfs. Vind je je zelf ook ja, je ja. bent wel eens met de keuze ja, die ze ja, gemaakt. Ja, ja, ja. Dat is echt een mooie uh, geworden. Maar dat lijkt me ook lastig. Dat je dan iets maakt en, en dat je dan denkt van. Nou, het is het dan toch niet helemaal, dus ga nog maar een keer beginnen. Of, of nou, nee, zo... dat was niet de insteek. Kijk, ik ben ook niet zo, zo stijlgebonden, zeg maar. Ik zit veel te experimenteren en te rommelen, zeg maar. En dan. Ja, dat klinkt ja. wel onaardig als je zegt ja, je rommelt. Ja, oké. Een beetje Karel Appelachtig. Hey, eigenlijk, eigenlijk is dat het wel een beetje. Ik, uh,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 Ik heb het ook niet verstandig. Oké, okay, maar om elf uur wordt startschot gegeven. Ja, voor de week In de Zandvoort Museum. Ja. Nee, in de krocht. Oh in de sorry, in de krocht? Ja. Dat, de krocht dan, uh, kunnen een hoop mensen erbij zijn. Ja, dat is vrij niet. groot. Uh, en daarna uh, is de wandeling de route vrij. Ja, van 12 tot 5. 12. Uh, waar kan ik uh, boekjes of routebeschrijvingen In de bushalte onder andere? In de bushalte. En in de krocht? Okay. Ja, en, VVV, denk ik ook. Mariana Rebel doet mee en Donna Cobani. Dat zijn wel bekende mensen hier ja. in Zandvoort. Ja, maar en, niet uh, iedereen weet waar ze hun atelier hebben. Nee. is een routebeschrijving wel prettig. Ja, Nou, in de bus altijd is het meest centraal gelegen. Het Zandvoortse Museum heeft waarschijnlijk ook wel een routebeschrijving. Nou. We hebben van die kleine foldertjes. Ik heb er helaas uh, vergeten mee te nemen, maar er staat alles op. Ja. Dus vanaf 11 uur? Ja, 11 ja, uur in de krocht en 12 uur is het. Ja, uh, ja. ja, er staat trouwens half 11 in de, in de krocht, maar. Als 11 uur is dan. Oh, dat zou ook oh, kunnen hoor. Ja, zou het kunnen, ja, want ja. als mensen dan om 11 uur komen, dan is het. Nou, dan is er nog wel wat gaande. Meestal beginnen ze wat later. Ja, ook, dat he. is waar. Ze moeten ja, eerst even is... bij elkaar komen en koffie, koffie ja. drinken. Ja, een heerlijk kopje koffie. Ja, ja, en, dus... koffie is prima. En Trouwens, een drankje is daar ook heel ja. goed hoor. Goed, Henrik, hey, Theo. Heel erg bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. En het, uh... Vertellen over hoe het allemaal is. Ik ben heel komt. benieuwd naar het portret. Ik ja. moet kijken, ja, dat ja, kan ja, niet dat anders. Zien. Ik, het moet het zien. Ja, dat moeten we zien. Ik <laughs> ja. nou. ben heel erg benieuwd. Heel okay. leuk. En succes. Okay. Ja, dank u wel. Okay, dankjewel. Ja, het licht zei jij is er nodig he? voor schilderen en zo. Ja. Vandaar de Kings. Waterloo Sunset.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 gezocht worden, van ja, welke, ja, wat voor consequentie heeft het voor de herten. Uh, worden die, zou die beesten niet verschrikkelijk gestrest raken, ja, als je Lijkt die, ik uh, ja. bedoel, die, ja, dat, ja, is dat is denk... iets wat, kijk, een koe die weet zo langzamerhand wel dat die in zo'n wagen moet en er ook weer uit, uh, bij wijze van ja, spreken. Ja, nou. valt ook tegen hoor, want als je dat wel eens ziet, of dat hoort bij een slachthuis, weet je wat ze, ja, het is bijna, ze voelen dat het, ze voelen ja, waar ze naartoe ja, gaan. Ja, en paarden eigenlijk hetzelfde die moet je ja. ook eigenlijk leren in een paardenkart in te, gaan. Een ja. te gaan. ja en en te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 dus Ja, zo ja, gaat oh, ja. het. Ja. Genoeg over de hert. Okay. Want jij had uh, het een en ander meegenomen... om eens te iets te vertellen over uh, de schoonheid. Ja, het is, ja, want jullie hadden nooit. net een uh, kunst... hadden u het net over he, ja, hiervoor. Ja, ja. En, uh, waar toen, ik fietste net door het duin heen. En ik, ik, ik, ik, ik denk, ik moet afstappen. joh, Ik zag deze prachtige uh, s uh, blaadjes Zo mooi gekleurd. Het, het is helemaal groen. dat we geen uh, het is, kijk nee, nee, kijk radio nee, nee, hebben. Want nee, er liggen hier ik, een paar ontzettend mooie gekleurde...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 Ja, dat krijg je, omdat ik een beetje doorbabbel. <laughs> hoor ik waar ik hoor het. Ja. Ja. Maar ja. inderdaad, of kan dat te maken hebben met uh, geslacht van de bomen? Vrouwelijk, mannelijk. Ja, zeker. Want de, de, de ene boom, daar, uh, net als die duindoorns. De ene boom die heeft geen enkele uh, duindoornbes. Uh, en die andere zit er vol mee. Ja. Dus de ene is mannelijk en de andere vrouwelijk. Ja. Maar, dus maar is het ook niet zo dat uh, bepaalde weersomstandigheden ook uh, daarin uh, meespelen? Want ik weet, uh, ik heb uh, contact met... Uh, met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 Allerlei uh, foute stoffen en ellende. En daarom is het dit jaar dus een hele slechte olijvenoogst. Ja. Nou, daar heb het zeker invloed uh, op. Want dat noemen we je mast. Hè. Ma een goed mastjaar op de hoge velen. We hebben ze altijd heel veel last van die wilde, van die wilde zwijnen. En uh, uh, maar ook enorme aanwas van de, van de edelherten. Als het een goed mastjaar is. Een mastjaar zijn dus de kastanjes...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 kalk. En, en zware omstandigheden. Je ziet ze eigenlijk altijd bij die strandopgangen toch ook? Ja, waar ja. veel gelopen wordt. Ja. Uh, waarschijnlijk wat, wat af, afvalmateriaal valt. En, uh, en bij, de, bij de, als, je, als je naar het strand loopt, zeg maar, langs bouwen dus uh, bij het parkeerterrein daar, daar ligt het of langs, langs de muur. Daar zie je ze ook allemaal ze, staan. Ja, ja. Nou, ik heb ze hier wel eens zo tussen de stoeptegels inderdaad. En dat is het zaad, wat zich goed verspreidt inderdaad. Het uh, gaat via de ja. lucht. En, uh, ja, oh goed, waar wij nu net over praten, zit je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 Maar de grondsoort gaat dan over in een andere, van zand naar... Of klein. Uh, ja, humusrijke. hè. Ja. Jarenlang valt het blad en, uh, en, en, en het gras sterft af en, en, en de vruchten. Dus dan krijg je een soort humuslaag. Uh, nu hebben ze bijvoorbeeld in de duin, dat, hebben, dat noemen ze het Lijf Plus project. Dan zijn ze weer aan het, uh, zijn ze aan het uh, maaien, aan het jopperen. Dus dan halen ze de bovenlaag weer weg. De voedzame laag. Die gebruiken ze weer bijvoorbeeld langs de schouwpaden van de kanalen in de duin. Om weer de zeldzame duinplantjes terug te krijgen.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 jaren en jaren, waarin zoals jij zegt gras sterft af andere planten en vormt een voedselrijke laag. Ja, ja. En die wil je kwijt om die. de oorspronkelijke vegetatie. Ja, want dan krijg je vergrassing, ook door het milieu, hè, Druppelt ja. altijd zelf afvalstoffen naar beneden, ja. hè, Dat is onze oorzaak voor ons allemaal. En dat trekt, uh, ja, er zit veel stikstof in. Ja, en dat maakt die, dat geeft een grasgroei, uh, zeg maar. Daarom willen we ook die, die schapen hebben, weet je wel, duizend schapen hebben we daarom te grazen. Ja, Toevallig hebben we ook 2000 damherten te grazen. Die doen ook een heleboel hoor. Ja. Dat vergeten mensen wel eens. Dat is een groot voordeel van die damherten. Die ja, nee, trappen een heleboel Dat is een hele nuttige bezigheid van die mensen. Ja, ja. Maar als het er te veel zijn... Ja. ja, Ik zeg ook altijd, in de ene duinen is het gewoon echt genieten... van die, van die damherten. Achter die hoge hekken bij ja. ons. Ja, Je moet ze zelfs niet in je bollevelden hebben. Kijk, Dat er af en toe eens eentje hier in Zandvoort loopt... is ook niet erg Eetje. natuurlijk. Hè? Dat, uh, of in de zuidduinen Of ze kopen, komen via de ja, reep ze omhoog. Oh, ja precies. Ja. En via Zuid komen ze ah, binnen. Ja. Maar het moet niet te gek worden. Het is nee. spectaculair als een hert door je <laughs> ja loopt. Ja. ja. Dat vind het wel ja. leuk ja. ja. ja, dus, hoor. Uh. Gerard, ook gezien de tijd, uh, we hadden nog een onderwerp wat we graag willen en dat is roofvogels. Ja. ja. ja. Uh, tot mijn verrassing in het boek Struinen. Ja? Er staat daar een heel hoofdstuk over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 Hij heeft namelijk een waaiervormige staart, zo is een kenmerk in de lucht. Dus niet een lange staart zoals een havik, maar waaiervormig. En hij heeft stompe brede vleugels. Dus daarom herken je een buizerd. En het allermooiste vind ik altijd het geluid. Dat is het miauwen, eigenlijk net alsof een kat in de lucht vliegt. Hij miauwt een beetje. Ja, ja. En dat. Is een buizert. En ja, daar hebben we toch wel uh, een twintigtal, zeker wel, van. Uh, in de duin. Die zitten ieder op zijn eigen territorium. Mooi boven in een boom op een tak. Te loeren natuurlijk naar, naar muisjes. Uh, zieke konijntjes. Want het is ja. een trage roofvogel hoor. Het is eigenlijk een aaseter. Hè? Je ziet ze ook altijd op de snelweg toch? Op die paaltjes. Ja, op die paaltjes zitten. Ja, ja, dat is waar. Is, is. Maar ze kunnen wel 28 jaar worden, lees ik Ja, het ja, ja, ja, is ze wel, ze wel geval... een hele ja, Ze kunnen. Ja, ze zijn ook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 ja, dat vind ik, vind, ik, vind, ik, vind, ik, vind ik goed. Dames van de redactie, we willen een keer dubbele tijd met Gerard. Ja, oh, goed nee, zo. Min, nou. <laughs> Helemaal goed. Kijk of ik dat moet nou doen als Gerard ja. dat wil. Ja, Gerard, nog even snel. Wat is er uh, heel kort uh, uh, nu te beleven? Ja, achterop op staan is er al die excursies over de, de bronsexcursies. Maar alle volwassen bronsexcursies zitten al vol. Maar het ja. duurt toch een tijdje. De herfstvakantie, hè, dat, dat, ja. is, dat is geloof ik de 23e... Dus dat, dat duurt dan wel eventjes. Dat hij is sluipen, kruipen en bronskuilen ruiken. Ja, dat, zijn, dat, dat is voor de kinderen. kinderen ja, dat in is de herfstvakantie. Ja. Dus die staat nog. Eigenlijk zijn Er zijn nog maar twee aanmeldingen, zag ik. Dus die, ja, daar kunnen ze. Maar dat, dat, dat heeft nog even de tijd. Ja. Maar daar moeten we dus zo voor ingang in de even, de ja. Nou, even uh, uh, ja, bij uh, ingang Pannenland. Ook oh, bij Pannenland. Ja. ja, ja de, oh ja, ja nee, de nacht, 20, de, ja. de nacht van de nacht is bij de Ja. En het wandelen met die natuurgidsen. Dat is altijd gratis. En er is altijd...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 We hebben het er net over gehad over deze plaat dat er vroeger al zo. Hoor, Oeh, het is een oudje. Man. Brings back memories. Ja. Maar goed, a dream come true. Tim Kerkman. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Van Burky. Van Burky. En je bent oh, er van Burky. Oké. Dat moet ik even weten, want dat weet ik dus niet. <laughs> nou, je botje, je Burky. Oké. Okay. Nou. Kerkmans. Hey, uh, je hebt je droom waar gemaakt. Je bent bij de brandweer.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 En in het tweede jaar, dat is als het goed is voor mij na december, dan heb ik dan de technische hulpverlening en daar zit dan de auto's knippen ook maar. Ja, dus zitten daar examens of tentamens? Ja, ja, ik heb, we hebben een theorie-examen. En een praktijk-examen in alle onderdelen. De, de, de verzekeringen zijn trouwens niet zo heel erg blij met die openknipacties van die brandweer. Want die, die roepen dan van. Dat was helemaal niet nodig ja, om open te knippen. Een beroemde verhaal van iemand die een auto even geleend had. Ja. die hij na een rijding maakt. Ja, en die, en die kreeg hem open. Met knip het dak terug. Op. Ja, die kreeg een cabrio terug. Ja, het, het is leven redder ja, in ieder geval. Ik snap het ook wel hoor. Want mensen die zeg maar een nekletsel of een rugletsel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 naar de kazerne toe. Dan moet je je ja. daar omkleden. Ja. Dat is ook tijd, hè? Dat, ja, dat wel. Want het zijn geen makkelijke pakken ook waar je, je in moet Nou, daar sta je zo in, hoor. Ja, is dat, dat is, is, ja, dat, dat is uh, binnen een minuut sta je je pakken. Oké. Okay. Maar vertel ons even, als kind had je al de wens om dit te gaan doen? Nou, ik had uh, in de tweede klas van de middelbare school moest ik een snuffelstage gaan zoeken. En uh, ik weet, op dat moment wist ik nog niet echt uh, wat ik wou gaan doen. Ik heb dan voertuigtechniek wou ik gaan doen in de derde. Toen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 of ik zie rijden zo, dan ging ik op mijn fietsie erachteraan of een brommetje. Dus uh, nee, toen ik 18 was, ben ik ben dan in januari 18 geworden, eind januari. En toen in februari heb ik me gelijk aangemeld. Ja. Wat is jouw beroep? Wat, is, wat voor opleiding heb je gedaan? Ik heb een uh, transportopleiding gedaan. Okay, dus, dus, dus ik ben normaal gesproken het... werkzaam in de, de transportlogistiek sector. Okay. Nou ja, dat zal ongetwijfeld wel helpen om... Uh, nou, via bij... ja, mijn opleiding heb ik ook mijn grote rijbewijs gehaald. En, uh, dus misschien voor in de toekomst dat het wel van nut uh, Ja, misschien wel. Dat, uh, ja, een beetje afwachten, dingen heel... gaan lopen. Is dat een klein beetje jouw toekomst? Het uh, chauffeur zijn opeens? De nou, voor mijn baan wel. Maar voor de brandweer, ja, weet ik niet... Gewoon een Zijn dat altijd vaste chauffeurs of, of is dat ook een rouleersysteem? Nee, wij hebben minder chauffeurs in Zandvoort en dat, dat roleert gewoon de ene week die en de andere week die en dan uh, zo gaat het een beetje.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 Ik meen dat de Zandvoortse brandweer ook geassisteerd heeft bij het vliegtuig. Wat, uh, het dat, dat, dat durf ik niet te zeggen, dat weet toen, ik niet. Uh, maar oké. Okay. Maar is toen er... hier zeg maar, de strandtent afbranden, zijn er ook vanuit Haarlem zijn er extra uh, tankwagens. Uh, tankwagen. oh, ja, tankwagen. oh ja, dat was de tankwagen. was de tankwagen. Met kort aan water. Of, zo grappig bij de zin. Ben je daar overigens bij geweest? Daar ben ik bij geweest, ja. Had je dienst of zo? Of ja. Ben je opgeroepen? Nee, nou, ik had toen dienst met de brandweer ook. Uh... Okay. Je hebt helemaal meegemaakt. Ja, ik heb dat en helemaal meegemaakt. Wat, mee gemaakt, wat ja. doe je dan precies? Ik bedoel,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 Daar hebben ze een heel, oh ja. heel realistisch oefencentrum. Is dat, is dat voor de regio of is dat voor Nederland? Nee, volgens mij is dat, kan heel Nederland daarheen. Uh, waar de, wij hebben in ons stukje opleiding ook training. Daar hebben ze ook mooie containers waar ze uh, bijvoorbeeld de flesje over kunnen doen. Zodat hij echt in één keer naar buiten komt zetten. Oh ja. uh, maar op dat moment was ook Zaanstad was bezig met een opleiding. Met een, ja, met een uh, examen. Dus uh, nee, volgens mij kan heel uh, Nederland daar oefenen. Ja, nou ja. Tim, krijg je ook verschillende soorten opleidingen in verschillende soorten branden. Ik kan me voorstellen dat een duimbrand volledig anders bestreden moet worden dan branden. Nou ja, zoals in de strand. Ja, nou, in, in principe de opleiding is zo gericht dat de basis wordt ons echt geleerd. Dus uh, woningbranden vooral. Ja. En dan, uh, ja, bijvoorbeeld, want we zitten in een. Uh, in onze cursusgroep uh, zitten bijvoorbeeld ook jongens uit uh, Zaanstad, Spaandam, uh, Beverwijk. Het is niet echt alleen Zandvoort. Wij zitten okay. dan toevallig dit jaar met vier jongens uit Zandvoort uh, in dezelfde groep. Maar er zijn ook jongens die, uh, en meiden die uh, uit andere korpsen komen. En meiden zeg je? Dus ja. er zijn ook dames. Uh, ja, wij hebben, in de opleiding hebben wij een dame uit Heemstede, die uh, de cursus is, en een eentje uit Spaandam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 een kinderdroom waar. Dat heb je dus ook gedaan. Of ja, daar komt het wel op neer. Ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. En, ja. en de ultieme droom is brandweercommandant? Of zeg nee, nee nou, hoor, dat het. Nee, is dat nee. Nee. Laat maar gewoon lekker werken. Precies. En dit als, uh, als vrijwillige uh, hobby. Ja. <lacht> het is wel een hobby, maar het is wel een pittig hobby, hoor. Het, is, uh, het kan een heel pittig hobby zijn. Ja. Ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Leuk dat je kwam vertellen erover. En uh, misschien zijn er wel uh, kinderen die ook denken: van ik wil brandweer worden. maar ja. Dan weten ze dat er ook wel een behoorlijk proces. Ja, nou, nee, we hebben diverse wevingsdagen met de ja. Zandvoort Dus als mensen geïnteresseerd zijn, ik zou zeggen: kom maar lekker bij. Kom ja, kijken. Kom kijken. In, meld je aan. de open dagen. Ja, bij de open dagen en de wevingsdagen ja, ja, precies. Op het raadhuisplein. Hè, de ja. laatste keer de Ja, of in Noord hebben we het vaak ook bij de bij de FOMA. Ja. Nou, nou, kom kijken. Be precies. Je hoort nu van Tim hoe leuk het is ja. en hoeveel je kan leren. Absoluut. Tim, heel erg bedankt voor ja, de komst. Graag heb willen vertellen. Ja. Goed. We gaan het eerste uur afsluiten. We gaan ah. zo meteen naar reclame en uh, nieuws. Afsluiten met Tina Turner. I don't wanna lose you. Ja.